Zit van der Linde met het NOS-journaal. Amsterdam, Utrecht en Den Haag zien niets in de huurverhoging van woonminister Keizer. De BBB-minister wil het huisbazen toch weer toestaan om hogere huren te vragen. Ze wil voorkomen dat verhuurders anders hun huizen verkopen. Volgens Amsterdam heeft de wijziging tot gevolg dat een kwart van de middenhuur in het dure segment zal vallen. De wethouders vinden dat Keizer de toch al kwetsbare situatie van huurders verder verslechtert. Bij de onderhandelingen over de voorjaarsnota zijn de vier coalitiepartijen het nog niet eens geworden, melden Haagse bronnen. De partijen zijn het onder meer oneens over de vraag hoe er geld moet worden vrijgemaakt, hoeveel het moet zijn en waaraan het moet worden besteed. Morgen hadden de gesprekken moeten zijn afgerond, maar dat wordt waarschijnlijk pas zondag. NSC en BBB willen wat meer geld vrijmaken, onder meer vanwege de internationale ontwikkelingen. De VVD wil graag meer investeren in veiligheid en defensie en wil daarbij de huidige strenge begrotingsregels hanteren. De Consumentenbond heeft tienduizenden meldingen gekregen over variabele energiecontracten. De organisatie had mensen opgeroepen zich te melden... omdat ze misschien te veel hebben betaald en geld terug kunnen krijgen. Energieleveranciers zouden de tarieven niet volgens de regels hebben aangepast. Oud-voetbaltrainer Leo Beenhakker is overleden. Beenhakker was sinds de jaren 60 coach bij talloze clubs. Daarbij was hij een van de weinigen die bij zowel Ajax als Feyenoord successen boekte. Zo werd hij twee keer kampioen met Ajax en veroverde hij één keer de landstitel met Feyenoord. De afgelopen jaren was hij minder in de publiciteit. Leo Beenhakker was 82 jaar. Het weer, vanavond vooral bewolking aan de kust. Vannacht trekken vanuit het noorden wolken over het land. Het is dan zo'n 1 tot 6 graden. Morgen al vroeg zonnig, uiteindelijk wordt het 14 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Die FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland nog altijd een aantal die maar moeizaam oplossen. Ze worden korter, maar het gaat traag deze donderdagavond, Zwits. De meeste oponthoud op de A1 namens voort richting Amsterdam... bij Diemen Noord 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. A9, Diemen richting Amstelveen... bij Amstelveen 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En wat nog opvalt is de A10... Tussen afwit Amsterdam Centrum en de Stotenvaart staat nog altijd 7 kilometer file. En dat doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM.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 Omnivoor of carnivore, uh, moet ik het zo omschrijven? Misschien, uh. Ja, misschien. omnivoor, dat is zijn alle, alleseters uh, of wat yeah. dan ook. Een carnivoor is een, uh, een ja, vleeseter. He? Als het echt heel populair wordt, vind ik het waarschijnlijk minder leuk worden. Ja. Alleen ja, sommige dingen zijn dan nog steeds wel leuk, maar mijn dochtertje komt nu met iets van Sabrina Williams en ik denk, uh, nou, dat klinkt eigenlijk best leuk, dan zou je best een uh, leuk soul uh, funk nummer kunnen maken.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 Ja, zit het uh, zweet dan niet op je voorhoofd als je dat... Ja, uh echt nummer met die band uh, was ik uh, buiten aan. Oh, het doet mij denken aan... Ik weet niet of je dat karak karakter dat je ook kent uit de Muppet Show, uh, ja, die Animal. Ja, tuurlijk. Ja, ja maar die, die doet nog rustig aan, zeg maar. Ah, die, die, die, die, <laughs> uh, dus jij bent over de treffer van, van dat poppetje in uh, Muppet ah, ja, Show. Het is, ja, vroeger noemde ik het topsport, dat, dat super metal drummen. Maar dat ja? is echt wel... Uh,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 Enorm veel bewondering voor Feline in dat opzicht. En dat nummer dat heet Goodbye. En dat is het uh, meest recente werk van haar. Met eigenlijk uh, indie, ja, indie dream pop. Hoe je het moet noemen, het uh, is allemaal uh, hier uh, te horen. Verline was dit uh, met Goodbye. Ze staan er inmiddels uh, klaar voor, voor het laatste blokje van twee nummers. De Bruno Rocco Band. En we trappen af van uh, het derde blokje met het eerste nummer. En dat nummer dat heet Crossing the Line. Your fire. Don't waste your time. You don't wanna lose. Time.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 Bye. Dark, under the rumbling sky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 Dario zegt net van ja, als ik geen dag muziek maak, dan gaat het. Dat gaat voor mij het nooit worden. Een dag zonder muziek voorbij laten. Hoe zit het met jou eigenlijk? Um, ik moet eerlijk zeggen dat. Um, er was een periode dat ik in een dipje zat, ook in verband met mijn ouders. Maar hmm. ja, op een gegeven moment maak je muziek en. Uh, ja, je, je probeert een weg te zoeken, zeg maar, dat het tot een bepaald publiek komt. En dat is niet makkelijk. Hmm.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 Ja, uh, boll bollenschuur, uh, dat uh, houdt een beetje in uh, dat jij uit die streek uh, komt, of niet? Ah, uh, Westland. Westland? Ja. ja, dat is tussen Den Haag en Rotterdam, zo'n ja. beetje. Uh, ja, dat is natuurlijk wel heel erg prettig om in een bollenschuur uh, een beetje los uh, te gaan. Nou, wel een mooi huis, zeg maar. <laughs> Daar kon ik gewoon lekker thuis. Meen. Ja, want uh, repeteren, dat doen jullie natuurlijk ook. Uh, ja. zo, zo. Waar repeteren jullie uh, precies? Uh, in Vlaardingen. Vlaardingen? Muziekfabriek.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 Ja? Yeah. Um, nou, we hebben verder ons hele tourschema gewoon op onze feed staan en op die van Noemitssen. Ja, dat so. nou, is dus een beetje kunnen We leuk leuker zo staan. Ja, oké. Okay. En, en, en uh, dat, dat betekent dus vier energieke optredens, als ik het zo van jullie kant uh, begrijp. Sowieso, ja. ja. Even voor alle duidelijkheid, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Op Instagram is dat app official -like baby en op Facebook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 the chair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 Op 17 april, dus over een week. Dan hebben we hier Heimat in de studio. En dat is duidelijke Electro in, in dat opzicht. Dus dat hebben we volgende week in de studio. Uh, rest mij nog te zeggen dat wij um, in ieder geval nog een beetje aandacht besteden aan Record Store Day. Daar uh, nou ja, heb je in het eerste uur al iets over gehoord van Blanco. Jan de Witte is een beetje zijn, uh, zijn echte naam.